Het is zes uur, Jeroen aan met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-generaal Norman Schwarzkopf is overleden. Hij is vooral bekend vanwege de Golfoorlog begin jaren 90. Schwarzkopf was een van de bedenkers van de operatie Desert Storm... waarbij Irak werd gebombardeerd... en het Iraakse leger uit het bezette Kuwait werd verdreven. Tijdens de oorlog gaf hij geregeld persconferenties... waarbij hij de bijnaam Storm in Norman kreeg. Norman Schwarzkopf was 78 jaar. President Obama heeft de leiders van zowel de Democraten als de Republikeinen uitgenodigd om te praten over een nieuwe Amerikaanse begroting. Ze gaan vandaag naar het Witte Huis om met de Amerikaanse president te overleggen. Als er aan het eind van het jaar geen akkoord is over de Amerikaanse begroting, gaan de belastingen automatisch omhoog en worden strenge bezuinigingen van kracht. Een op de drie Nederlanders is bang dat de eigen financiële positie het komend jaar verslechtert, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Sinds het bureau begon met meten in 2008 is dat aantal nog nooit zo hoog geweest. Ook vindt 70 dat de Nederlandse regering zich minder moet richten op het buitenland... en meer op binnenlandse problemen. In Veldhoven moesten ongeveer 70 bewoners van een appartementencomplex de nacht ergens anders doorbrengen. In een garage onder het complex woedde gisteravond een brand waarbij zeven auto's zijn uitgebrand. Er is volgens de politie schade aan gas- en elektriciteitsleidingen en de riolering. Het gebouw moest ook worden gestut. Over de oorzaak van de garagebrand is nog niets bekend. Op het vliegveld Charles de Gaulle in Parijs... is gisteravond een vliegtuig van Turkish Airlines van de baan geschoten. Niemand raakte gewond, 278 passagiers werden geëvacueerd. 159 van hen reisden vannacht nog verder. Het toestel zou vertrekken naar Istanbul. Bij taxiën schoot het vliegtuig van de baan en kwam in het gras vast te zitten.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 Een hele goedemorgen. Het is vrijdag 28 december. Het is een zorgelijk begin van 2013. Jeroen had het er net ook al over. Want nog nooit waren we met z'n allen zo bezorgd over de financiën. Amerikanen maken zich ook steeds meer zorgen over het geld. Het lukt de politiek maar niet om een akkoord over de begroting te bereiken. En er is ook nog eens Stormy Norman overleden, de generaal van de Golfoorlog. In Limburg, want er moet ook een beetje positief nieuws in vandaag... gaat de vlag uit in Born voor Mitsubishi. Ze gaan weg, maar ze blijven toch ook weer een beetje. En vandaag begint de vuurwerkverkoop. Matthijs van der Wiel is op pad. Hij gaat voor het vader- en zoonpakket, schatten wij zo in. De zoektocht langs de straten, de algemeen fondskaarten, de kanskaarten... gaat ook nog verder. Het spel het monopoliespel, na het langzaam maar zeker de ontknoping... kunnen we bank André Meijnema verslaan. En diezelfde André Meijnema is ondertussen ook nog eventjes langs geweest... bij Wim Boonstra voor een verhaal over de economie. Tot half tien is dit het NOS Radio 1 Journaal. En dan beginnen we met het nieuwsoverzicht. Amerikaanse oud-generaal Norman Schwarzkopf is overleden. Hij gaf tijdens de golfoorlog geregeld uitgebreide persconferenties. Zoals bijvoorbeeld deze briefing in 1991, die integraal op televisie werd uitgezonden. Basically, what we started out against was a couple of hundred thousand Iraqis. Die in het Kuwait-theater van operatie waren. Ik don't have to remind you all that we brought over initially defensive forces. En in essence hadden we had een raid naar zuiden, achter de Saudi-taskforce. Door zijn levendige optreden tijdens die persconferenties kreeg hij al snel de bijnaam en Norman. Hij was 78 jaar oud. We gaan zo praten met Wouter Swartz over swartzkopf Eén op de drie Nederlanders is bang dat zijn financiële situatie erop achteruit gaat het komend jaar. Zeggen onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Sinds het SCP vier jaar geleden begon met meten is dat aantal nog nooit zo hoog geweest. We denken wat een grote rol speelt is, is dat zeg maar, de gevolgen van de crisis nu dichterbij komen. Hè? Mensen hebben de discussies over bezuinigingen maken ze mee. Eerst was dat zoiets, er komen bezuinigingen aan. Nu is het in één keer van, uh, nou, uh, kinderen in de kinderopvang gaat zoveel meer kosten. Uh, premies kunnen omhoog gaan, et cetera. Nou ja, en dat gaat wel doorwerken bij mensen, denken we. Toch vinden de ondervraagden dat de crisis niet het grootste probleem. Ze maken zich drukker om veranderende omgangsvormen. Toenemend egoïsme, de onverschilligheid van mensen, de agressie in het verkeer. Ze vinden dat nog steeds ver weg het grootste probleem. Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat het steeds meer een ieder voor zich maatschappij is. De gemeente Haren heeft wel degelijk voorbereidingen getroffen voor een alternatief feest vlak voor het project X-Haren plaatsvond. Chris Garrit, de nachtburgemeester van Groningen, vertelde in het programma De Vijfde Dag dat het feest al helemaal was voorbereid op een alternatieve locatie. Zoals je ziet is het een groot, mooi groot weiland, net buiten het centrum van Haren. En hier had je gewoon mooi goed overzicht gehad over een uh, publiekstroom. Waar alles uh, in principe al kan in kruiken. Maar het hele feest werd op de ochtend voor de rellen afgelast. Omdat het niet veilig genoeg kon, vertelt burgemeester Rob Bats. Even met de wijsheid van dat moment en niet met de wijsheid van nu... Uh, heb je als overheid veiligheid te garanderen. Dat is die avond niet gelukt. Laten we daar niet ingewikkeld over doen. Maar in het organiseren van een alternatief feest door een derde partij... hadden we de veiligheid absoluut niet kunnen organiseren. Bas, Bas noemt 21 september de zwaarste dag in zijn werkzame leven. Achteraf had hij het anders willen aanpakken... maar niemand had volgens hem rekening gehouden met vernielingen op deze schaal. In Veldhoven hebben ongeveer 70 bewoners van een appartementencomplex de nacht elders doorgebracht. In een garage onder het complex woedde afgelopen avond een brand waarbij zeven auto's zijn uitgebrand. Is niemand gewond geraakt. Bewoners mogen pas terug als het gebouw weer veilig is. De schade is groot, zei de politie gisteravond. Nu blijkt dat er toch wel veel schade is aan uh, leidingen. Dan moet je denken aan gasleidingen, elektra, uh, waterleidingen. En zodoende hebben we de mensen geadviseerd om vannacht elders te verblijven, bijvoorbeeld bij vrienden, familieleden, dan wel hebben wij een uh, ja, hotel geregeld. Over de oorzaak van de garagebrand is nog niets bekend. Appartementencomplex is nog maar een paar jaar oud. Schokkende foto op de website van dierenopvangcentrum Groningen. Met een foto van een geëxplodeerde snavel van een eend wil de stichting aandacht vragen voor het lot van wilde dieren tijdens de jaarwisseling. Nou, we hebben die foto geplaatst uh, nou ja, vanwege het vuurwerk wat we weer aan zit te komen. Natuurlijk om mensen toch een beetje te waarschuwen, uh, ook om op de wilde dieren te letten. Mensen denken vaak aan honden en katten uh, met vuurwerk, dat je ermee moet oppassen. Maar natuurlijk ook met wilde dieren, zoals de eend die op de foto staat. Vandaag start de verkoop van vuurwerk. Naar verwachting zal er voor ongeveer 75 miljoen euro aan knallers en vuurpijlen uitgegeven worden. Legaal dus, maar sommige Nederlanders hebben de afgelopen week al vuurwerk gekocht. Net over de grens in België. Goedkoper? En beter, zegt deze man. De knallen zijn iets harder als bij ons. Bij ons is het meer van die, van die flut, uh, flop, flop, flop. Ik wil dat risico nemen. Het risico nemen, ja. ja als je gepakt wordt bij het kwijt, dat moet je dan wel accepteren. Dan uh, geen vuurwerk dan. De Nederlanders, net over de grens, moeten wel oppassen... dus dat ze niet gepakt worden door de politie. En volgens deze vuurwerkhandelaar hoort het er gewoon bij. Dat is iets wat het een beetje spannend maakt, denk ik, ja. Uh, het hoort erbij... Uh, ik moet wel zeggen dat het vuurwerk allemaal gewoon gekeurd is, het is veilig. Maar het is een beetje de spanning die erbij hoort, denk ik. Ja, toch wel. En vanaf vandaag hoeft die spanning dus niet meer. Want iedereen kan in Nederland zonder zorgen vuurwerk kopen. Pakistan heeft de moord op voormalig premier Benazir Bhutto herdacht. Ze werd vijf jaar geleden gedood bij een aanslag. Verder tienduizenden aanhangers van de partij van Bhutto waren bij de herdenking... met als hoogtepunt de speech van haar 24-jarige zoon. We blijven trouw aan Bhutto, zegt hij. Als je één boeto doodt, zal er een boeto in elk huis zijn, zei de zoon van de vermoorde premier. Hij kreeg tijdens de herdenking gelukswensen van zijn vader, de huidige president Zardari. De Amerikaanse zangeres Fontella Bass is op 74-jarige leeftijd overleden. Vooral bekend van de hit Rescue Me uit 1965. Laten deze uitzending vinden we nog wel een plekje om hem helemaal te draaien. Bes groeit op in een muzikale familie. Haar moeder is kospelsangeres Martha Bes, Broer is de kospelsanger David Piesten, die in februari overleed. De zoon van de Indiaanse president, Mukherjee, heeft zijn excuses aangeboden voor opmerkingen over vrouwen. Hij denegreerde gesproken over vrouwen... die demonstreren tegen de verkrachting van een student in een bus vorige week. De presidentzoon, die overigens zelf parlementslid is... had gezegd dat er iets mis is met vrouwen die de straat opgaan een schande volgens mensenrechtenactivisten. Of of really, de zoon van de president biedt nu dus zijn excuses aan. Volgens de zoon van de president was het niet zijn bedoeling om mensen te kwetsen en hij neemt zijn woorden terug. Wall Street was gisteren in bange afwachting... van de uitkomst van het begrotingsoverleg in Washington. Aanvankelijk waren beleggers pessimistisch en daalden de koersen flink. Maar toen bekend werd dat het huis van afgevaardigden terugkeert van recess, liepen de verliezen terug. Als niet voor 1 januari een compromis wordt bereikt, dan gaan veel belastingen omhoog. En dan ontstaat de gevreesde fiscal cliff. Prominente democrat Harry Reid waarschuwde dat de tijd op begint te raken. Hij zegt dat de Republikeinen steeds minder aanhangers krijgen. The only people in America who don't think taxes should be raised on the rich are the Republicans who work in this building. So any time the speaker and the Republican leader come to the president and say we've got a deal for you. President Obama heeft de leiders van het congres uitgenodigd... om te praten over de nieuwe Amerikaanse begroting. De Republikeinse senator Mitch McConnell hoopt dat Obama... een goede tussenoplossing heeft. Tot nu toe stonden beide partijen namelijk lijnrecht tegenover elkaar. We'll see what the president has to propose. Hopefully is still time for an agreement of some kind... that saves the taxpayers from a wholly, wholly preventable economic crisis. Amerikaanse beleggers kregen ook tegenvallende macro-economische cijfers te verwerken. Zo bleek, <coughs> pardon. Zo bleek de verkoop van nieuwe woningen in november minder hard te zijn gestegen dan verwacht. Alle drie, de toonaangevende graadmeters in New York, die daalden 0,1 procent. In Japan wordt er op dit moment gehandeld. De Nikkei-index in Tokio staat op een winst van ruim een half procent. En dat is eigenlijk het nieuws van dit moment, dus het nieuwsoverzicht. Het laatste bericht kwam uit Amerika, de plaat komt uit Duitsland. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Gekommen, und um zu bleiben, wir gehen nicht mehr weg. Gekommen, um zu bleiben, wir haben perfekt weg. Fleck. Gekommen, und um zu bleiben wir, bleiben, wir gehen nicht mehr weg. Wir gehen nicht mehr weg. Dieser Fleck ist in der Hose, ist ja nicht mehr auszureiben. Entschuldigung, ich glaube, wir sind gekommen, um zu bleiben. Don't transporten bitte uns uns dann zu treiben. Ich wir sind gekommen um zu bleiben. gekommen um zu bleiben. um zu bleiben. weg. ist Hose, wir sind gekommen zu bleiben. Schau, wie endes hier? Nou, bitte face your final curtain. Oh, die zijn schlauw, wir bleiben hier. Für die Gesichter, die empörten. Diese Geister, die in die schiefen, sind echt einfach auszutreiben. Stemmung, ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir gehen nicht lauwer, wenn wir gehen, dann geht in Scheiben. ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Gekommen, um zu bleiben, wo ich neef in We zijn gekomen om te, um te blijven. Dit is de favoriete plaats van Bas van Werven. We zijn helden gekomen om um te blijven. De Amerikaanse oud-generaal Norman Schwarzkopf is overleden. Schwarzkopf werd tijdens de Golfoorlog begin jaren 90 wereldberoemd. In die oorlog leidde die de geallieerde strijdkrachten... die de Iraakse troepen uit Kuwait verdreven. Correspondent Wouter Zwart in Washington. Wouter, Norman Schwarzkopf, het werd opeens ja. een, een held. Absoluut. Herman, of ik moet zeggen Herbert, Norman Schwarzkopf... heette hij officieel, geboren in 1934. Hij is dus 78 jaar oud geworden. Hij is overleden volgens zijn zuster aan een complexe van een longontsteking. Uiteindelijk was hij de meest gedecoreerde militair... sinds de helden van de Tweede Wereldoorlog. namen als Eisenhower, Mac Eisenhower MacArthur. Alleen daarom, als hij in dat rijtje staat... is hij natuurlijk al een held te noemen. Uh, hij werd ooit redelijk anoniem... Het, uh, nam hij het commando van de Amerikaanse strijdkrachten over. Maar van de ene op de andere dag, je zegt het al... werd hij een wereldberoemd persoon door zijn leiderschap... tijdens die beroemde operatie Desert Storm in Irak-1990. 1991. Uh, die oorlog gaf hem de bijnaam Stormen Normen, de aanstormende normen. Natuurlijk doelden ze daarmee op de snelheid waarmee in 1991 de Irakezen werden verslagen. Ja goed, dat was Zwartskop uh, uh, in 1991 opeens beroemd. Wat maakte hem zo bijzonder? Ja, daar zijn heel veel boeken over geschreven, films over gemaakt. Maar in feite komt het toch neerdenking op één ding, namelijk Live televisie. Hè. De Golfoorlog was de eerste superoorlog... die rechtstreeks onze huiskamers binnenkwam. We kennen allemaal nog die groen-zwarte nachtbeelden... van bombardementen op Bagdad. Schwarzkopf werd daarvan echt het gezicht met zijn persconferenties. Geroemd natuurlijk om het militaire succes. In zes weken haalden ze uh, de eindstreep. Een echte blitzkrieg werd het genoemd. Een overwinning die de Amerikanen natuurlijk ook heel hard nodig hadden... na al die vernederingen van Korea, Vietnam... Uh, toch werd hij ook wel bekritiseerd in die jaren, omdat hij misschien wel te overweldigend militaire kracht had gebruikt daar. Werkelijk geen brug stond meer overeind in Irak. Heel veel doden destijds te betreuren. Terwijl, en dat is natuurlijk heel belangrijk... en ook een beetje een smet op zijn blas blassoen geweest... Saddam Hussein en een heel groot deel van de Republikeinse garde... wisten destijds de dans te ontsnappen... omdat president Bush destijds zei, we stoppen ermee. Uh, daardoor werd Saddam Hussein nooit gevangen. In die periode althans. Precies, want later gebeurde dat wel. Um, um, um, wat voor generaal was het uh, uh, verder? Was het echt zo'n ouderwets? Ja, absoluut. Hij staat bekend als een echte militair van de militairen. Iemand die daarom ook zeer gewaardeerd uh, uh, werd. Maar ja, wat een beetje bij hem niet gebeurd is... wat bij anderen wel veel gebeurde, was de politieke carrière daarna. He, je, je hebt Colin Powell gehad, zijn, zijn, zeg maar, zijn bondgenoot in die tijden. Die werd minister, minister van Buitenlandse Zaken. Ik noemde eerder al even Eisenhower. Die werd na de Tweede Wereldoorlog president. Schwarzkopf werd... Uh, ook internationaal gelauwerd na zijn oorlog. Hij zwaaide vrij snel af daarna en werd echt getipt uh, uh, voor een grote politieke carrière. Rond hem werd een soort politieke machine gebouwd om hem misschien ook wel te promoten voor dat presidentschap. Het is er niet van gekomen. Schwarzkopf heeft zelf vaak gezegd, ik heb die ambities niet. Tegelijkertijd was er ook een beroemd interview destijds met Barbara Walters van ABC, waarin hij openlijk flirtte met het Witte Huis. Het is niet zo geweest. Dat heeft niet mogen zijn. Schwarzkopf is nu dus overleden in familiekring in Tampa, Florida. En zijn wederhelft uit die oorlog, zeg maar, oud-president George Bush, die is ook al ziek, die ligt momenteel op de intensive care. Dus voor die generatie zijn het bijzondere dagen nu. Misschien is het wel even goed om nog even naar hem te luisteren. Hoe klonk hij ook alweer? Ja. I'm now gonna show you a picture of the luckiest man in Iraq on this particular day. Keep your eye on the crosshairs. Right through the crosshairs. En nu in zijn rearview mirror. Oké, okay, stop het. <laughs> Weet je nog wat er hier gebeurde? Ja, dit, dit zijn die, be die, die bekende beelden van, uh, van die, die, die oorlog destijds in 1991. Waar, waar je zeg maar die, die zwart-witte beelden zag, die zwart-groene beelden zag. En dan zag je zo'n viziertje. En daar, up, daar kwamen die bommen dan ineens aan. We mochten voor het eerst live meemaken hoe zo'n bombardement ging. Uh, dat zijn natuurlijk hele historische beelden, maar natuurlijk ook verschrikkelijke beelden. Maar het zijn wel de beelden waarmee deze man, Norman Schwarzkopf wereldberoemd is geworden. En ook een beetje verteld met humor, hè? Ja, dat had hij ook wel een beetje. En ja, dat, wat dat betreft is het misschien voor sommige mensen wel jammer dat hij nooit die politieke carrière zeg maar, heeft gemaakt, tot in het Witte Huis. Dankjewel, Wouter. Wouter Zwart was dat. Het is tien minuten voor half zeven. Ruim vijf miljoen mensen in Groot-Brittannië... leven in wat ze daar noemen fuel poverty. Ze hebben te weinig brandstof om hun huizen... winters voldoende te kunnen verwarmen. En hun energierekening kunnen ze nauwelijks betalen. Kleine groep gepensioneerden uit het Engelse Somerset... heeft besloten om daar iets aan te doen. En correspondent Anna Sane zocht hen op in Somerset. So that's my water bottle. No water required. I use it to go to in bed... Om warm te blijven gebruikt Jane een gelkruik in bed. Vanaf haar geboorte is ze slechtziend en haar zicht gaat nog steeds achteruit. Daarnaast heeft ze nog andere aandoeningen... waardoor haar lichaam moeilijk warmte reguleert. Een verwarmd huis is voor haar dus cruciaal. is voor mij, omdat ik different things dingen heb... I need to keep warm because if I get cold, I'm in trouble. De afgelopen jaren zijn de energieprijzen in Groot-Brittannië enorm gestegen. Voor Jane heeft dat grote gevolgen gehad. I can't have my heating on all the day now. It's too expensive to have it on all day and all night. Overdag kan haar verwarming niet meer aan. Ze heeft andere manieren bedacht om winters warm te blijven. Er lots of practical little things you can do. Like all my curtains, I have them lined with a thermal liner. So. Do your cooking if you need to do cooking, do the, the Extra dikke gordijnen, overdag koken en sokken aan of een muts op in huis. Allemaal praktische maatregelen om er warm bij te zitten, weet Jane uit ervaring. En als je echt hopeloos bent dan, really Zoek je gewoon de buren op. Net als Jane maken miljoenen mensen in Groot-Brittannië zich grote zorgen over de stijgende energieprijzen. Zij kunnen hun rekeningen zwinters niet tot nauwelijks betalen en leven daarom in onverwarmde huizen. Om dit zoveel mogelijk tegen te gaan ontvangen gepensioneerden tijdens de wintermaanden een brandstoftoelage van de regering. Maar lang niet alle pensioensgerechtigden hebben deze toelage nodig. En een klein groepje ouderen in Somerset besloot hun subsidie te doneren. Ik sta hier in de winterkou voor een schattige cottage in Somerset. Hier woont Jackie. Uh, zij ontvangt fuel allowance die ze niet nodig heeft, vindt ze. Hallo, you must be Anne. Come on through. Jackie ging vijf jaar geleden met pensioen. En dezelfde winter nog ontving ze voor het eerst haar wintertoelage of fuel allowance. Although it's nice to have the money, I don't need it. And there are a lot of people that have to choose between food and heating, and I'd rather give it to them. Jackie geeft haar toelagen liever weg aan mensen die het echt nodig hebben. Want sommige mensen zien er wel uit of ze het goed hebben, maar dat is lang niet altijd waar. Some people look at, look so they're quite wealthy, but actually they need that money to survive the winter. En daarom geeft Jackie haar wintertoelagen weg aan een lokale liefdadigheidsinstelling. En dat zal ze de komende jaren ook blijven doen. I won't need my fuel allowance in the next couple of years. No, and I can't see us ever keeping it. We'll always give it away. En zoals Jackie denken veel rijke gepensioneerden. Wat begon als een klein groepje ouderen die hun energietoelage doneerden... groeide uit tot een landelijke campagne die binnen een jaar 2,5 miljoen pond ophaalde... om geld uit te delen aan mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen. So the, the is maar is het niet de taak van de regering om subsidies uit te delen? Justin Sargent, de organisator van de campagne Surviving Winter. Als we de government voor alles... Als we voor alles op de regering blijven leunen, komen we nergens. The the point of the scheme is that we're able to reach people who need help because we're in contact. Het idee is juist dat wij beter weten wie er koud bij zit. De regering zal dat nooit kunnen evenaren, zegt Justin Sargent, de organisator van de campagne. It be very difficult for government to replicate that. En daar is Jane het helemaal mee eens. Want ook al komt zij niet in aanmerking voor fuel allowance. Nadat ze een kranteninterview gaf over brandstofarmoede, ontving ze de afgelopen twee jaar de wintertoelage van een anonieme gever. I don't know who they are. I sent a thank you note back via the newspaper. And they've done it again this year. En dat herstelde haar vertrouwen in de mensheid. ...which is absolutely amazing. It restores my faith in human nature. De ja, reportage was van Anne Sane over de winterse kou. En hoe kan je dat verdrijven? Met warme, lekkere klanken ook. 12 de la noche in La Habana, Cuba. 11 de la noche in San Salvador, en El Salvador... is my... Het is al een lekker nummer om bij wakker te worden. Manu ciao, me koest Een jaartje studeren, Spaans, bijvoorbeeld in Barcelona bij ciao. Of het Engels bijspijker in Australië. Veel jongeren kiezen daarvoor naar hun middelbare school, voordat ze aan een echte studie beginnen. Bedrijven die dat voor jongeren regelen, die verwachten een tijdelijke terugloop van het aantal studenten. En waarom? Nou, de studiefinanciering gaat op de schop. Paul Anders was bij een van de voorlichtingsdagen over zo'n tussenjaar. Of een die, die zelf iets vertelt. Zo, ben je in kleine kantoortjes met glazen wanden. In een groot kantoorpand in Amsterdam wordt voorlichting gegeven. Allerlei uh, voorbeelden van die keuzevakken, maar dat zijn echt voorbeelden. Dus uh, zoek ze niet gelijk uit dat je denkt: ik neem die, die en die. Uh, je weet pas daar... Voorlichting over talencursussen en talenvakanties in het buitenland. Het zijn allemaal jonge mensen moet op het punt staan hun middelbare schooldiploma te halen. Over een Duitscursus in uh, Duitsland. Uh, nou, dat heeft wat meer te maken met uh, wat ik later wil gaan doen. En dat uh, komt daarin goed van pas, zeker met communiceren met mensen daar. Uh, over een taalreis uh, in het buitenland naar Frankrijk. Ja, op, op zich, het spreekt me wel aan. Ja, omdat, vooral omdat ik nog niet helemaal weet wat ik wil gaan studeren of wil gaan doen later. Dan denk ik, van als ik een tussenjaar neem, dan heb ik misschien wat meer, meer speling erin. Dan kan ik even nadenken. Een jaartje bedenktijd. Ja, ja, inderdaad, want ik weet het ook nog niet. Dus dan is dat misschien wel handig. De voorlichting wordt gegeven door studenten die het allemaal al een keer hebben meegemaakt. Zo'n tussenjaar. Ik ben naar Australië geweest. Nou, mijn Engels was niet zo uh, niet goed. Niet goed genoeg om naar het hbo te gaan. En ik wilde toch gaan studeren. Dus ik heb gekozen om uh, eerst mijn Engels op te halen en dan uh, daarna te gaan studeren. En heb jij wat aan gehad? Want dat is het belangrijkste. Ja, ik doe nou een internationale opleiding in het Engels, dus... Voor mij is het heel goed ge geweest om een tussenjaar te doen, dus ik zou het, uh, ik zou het wel overwegen. Maar het komende jaar zal het aantal studenten dat op zo'n reis gaat, of zo'n vakantie gaat, of zo'n tussenjaar neemt, zal toch afnemen. Want de basisbeurs wordt omgezet in een leenstelsel. Als je volgend jaar direct gaat studeren, dan val je nog in het oude studiefinancieringsstelsel en dan heb je recht op uh, de, de studiefinanciering zoals die er nu is. Uh, een jaar later, als je dus een tussenjaar zou nemen... je zou een, la een jaar later beginnen met een studie en dan pas aanmelden... Uh, ja, dan, dan vervalt dat en dan val je uh, in het, waarschijnlijk in het leenstelsel. Uh, die onzekerheid is ook al lastig, want we weten het nog niet zeker natuurlijk. Jeroen Meijer, voorzitter van de Vereniging van Schooldekanen en Loopbaanbegeleiders. Denkt u dat heel veel mensen zich nu... Nou, laten afschrikken, nu, dat, nu die overgang erin zit en dan maar geen tussenjaar gaan doen? Ik denk uiteindelijk dat er uh, inderdaad uh, di in dit overgangsjaar er uh, veel uh, leerlingen zijn die zeggen van nou, ik, ik ga wel meteen studeren. Hmm. En dat is een beetje gevaarlijk, want misschien hebben ze zich nog niet zo gerealiseerd wat ze dan precies gaan doen. Zo'n tussenjaar, hoe, hoe belangrijk is dat nou eigenlijk? Voor veel leerlingen uh, is dat belangrijk. Het kan een, uh, een positieve invloed hebben op uh, de zekerheid van de studiekeuze. Je bent uh, een jaartje ouder geworden, wat zelfstandiger. Het ligt eraan wat je gedaan hebt in je tussenjaar natuurlijk. Maar als je gewerkt hebt, veel hbo-studenten hebben daar uh, baat bij. Uh, als je gereisd hebt, uh, kan dat uh, de zelfstandigheid natuurlijk toch flink uh, ondersteunen. En uh, dat zijn hele belangrijke aspecten bij uh, ja, bij het studeren, bij het voorkomen van, van uitval, vroegtijdige uitval. Ja, maar is, er een, is er een verschil tussen mensen die een tussenjaar hebben gedaan en mensen die dat niet hebben gedaan? Is dat een merk? De, er is een verschil, er is, er is onderzoek gedaan en uh, het, is, het is wel duidelijk geworden dat het significant is dat als je zo'n tussenjaar hebt gedaan, uh, dat de kans dat je uitvalt, dat, dat, dat, dat, dat, die, dat die kleiner is. Want je hebt er even een jaar... Misschien over kunnen nadenken wat je nou precies wil met je leven. Dat is, dat is heel mooi gezegd, maar in het algemeen is een jaartje ouder worden. Uh, nogmaals, zelfstandigheid is, uh, is erg belangrijk. Je moet een aantal dingen zelf natuurlijk opknappen. Uh, en dat ondersteunt de, de, de zekerheid bij, de, bij je studiekeuze. Ja. En, dat, en dat werkt. En dat zei Jeroen Meijer. Hij is voorzitter van de Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders. Radio 1, het nos journaal.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 En in Veldhoven moesten ongeveer 70 bewoners van een appartementencomplex... de nacht ergens anders doorbrengen. In een garage onder het complex woedde gisteravond een brand. Dus volgens de politie schade aan gas- en elektriciteitsleidingen... en de riolering. En het gebouw in Veldhoven moet ook worden gestut. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is afgelopen nacht flink afgekoeld... met in het noorden van het land 3 graden vorst. De rest van het jaar worden geen winterse temperaturen meer verwacht. Zachte lucht stroomt vandaag namelijk het land binnen... Vanochtend zijn er in het midden en noorden van het land zonnige perioden. In het zuiden is het bewolkt, maar wel overwegend droog. Vanuit het westen wordt het vanmiddag overal bewolkt en gaat het regenen. Ook trekt de wind geleidelijk aan en komt de meest matige zuiden tot zuidoostenwind te staan. Aan zee wordt de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur varieert van 4 graden in het noorden tot 7 in het zuiden. Vanavond neemt de neerslagintensiteit af en in de loop van de avond wordt het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt niet, maar blijft vannacht rond 9 graden liggen. Morgen is het overdag droog met een afwisseling van wolkenvelden en zon. S'avonds gaat het van tijd tot tijd regenen. Tot morgen circa 11 graden. Mannen, zullen we gaan golven in Portugal? Goedkope vlucht en een grote auto erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Vliegwinkel.nl. Ik ben Nelleke Noordervliet en ik geloof in het leven voor de dood...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 NOS, het Radio 1-journaal. Leiders van de Democraten en de Republikeinen in Amerika... overleggen later vandaag in het Witte Huis over de fiscal cliff. De deadline voor het Amerikaanse begrotingsravijn verloopt namelijk over een paar dagen af. Als de Republikeinen en de Democraten het niet eens worden... over een nieuwe begroting, dan treden er automatisch bezuinigingen... en belastingverhogingen van mogelijk wel 600 miljard dollar in werking. De meeste, de meeste Amerikanen en ook de nieuwszenders op televisie... zijn niet erg optimistisch over een goede afloop. Four days now to the new year and potentially that fiscal cliff and yet there is little to no progress reported. No new negotiations are scheduled and there is no evidence of any post-Christmas compromise. Well from a winter storm to the political storm over the fiscal cliff. President Obama cameer speciaal terug eh voor van vakantie. Hij was op Hawaii. Well one Washington resident having no trouble getting back to the nation's capital to continue those fiscal cliff talks. The president of you kwam terug om voor het einde van het jaar een oplossing te vinden voor het begrotingsravijn, the fiscal cliff. But will lawmakers meet him there? Are the two sides even talking at this point? Kijk, het probleem blijft gewoon dat beide kampen fundamenteel van mening verschillen. Half of Americans believe lawmakers will come to some agreement. That's down from 58% from just a few weeks ago. For the Republicans, it's just over their dead body that the belasting go up. The warnings are all over the place. Taxes are going up on almost everyone immediately if Washington can't come to a deal on the fiscal cliff. You're going to have less money to spend in a very difficult economy with very little clarity. If in fact we do go over the fiscal cliff. Het betekent dat de economie gaat naar beneden gaan, vrij scherp. En alredelijk gestrekte familiebudgets zullen nog meer worden gestrekt. Uh, misschien niet op 31 december, maar in ieder geval de eerste weken van januari uh, moeten de knopen doorgehakt worden. Savannah, it's looking more and more unlikely that this is we're going to go over this proverbial cliff. We won't be over it for very long. You know the way. Washington worked. Ook Obama houdt keihard aan zijn punt en wil geen millimeter wijken. Nou, dan weet je ongeveer wel hoe verschrikkelijk moeilijk het hier ligt. De US zal hit zijn called its debt limit, basically its credit card limit. And he said that the government will now have to take, quote, extraordinary measures... De overheid moet extreme maatregelen nemen om zijn rekeningen te betalen. De laatste spreker was dat, en dat was de democratische senator Harry Reid... hij zei het gisteravond. Klonk allemaal niet erg bemoedigend, maar ze hebben nog een paar dagen... om eruit te komen daar in Amerika. Regen? Kou en Blubber zijn kinderspel voor de tientallen winterkampeerders... die deze donkere dagen doorbrengen op de camping. En de belangstelling is massaal voor de drie speciaal vuurwerkvrije campings... die Staatsbosbeheer heeft ingericht. Het geruisloos inluiden van 2013 is enorm populair. Luister naar boswachter Frits Faber die de camping De Drie bij Ermelo beheert. Wij staan voor vuurwerkvrije camping en daar houdt dus geen vuurwerk bij. Nee. Dus op 31 december kan iedereen gewoon op tijd naar bed... Ik denk het niet. Ik denk dat mensen elkaar allemaal nog een goed jaar willen wensen. Maar als je dat niet zou willen, dan merk je er niks van. Als de mensen dat niet op prijs stellen, dan kunnen ze zichzelf in hun eigen tentje terugtrekken. En kunnen ze zichzelf daar uh, vermaken, zeg maar. Is het nou druk met oud en nieuw en kerst hier op de camping? Ik verwacht hier een uh, volle bak. Dus uh, de, de boekingen en reserveringen die ik binnen door krijg van, de, van het kantoor, die, uh, die zijn goed. En die geven mij uh, bijna vol aan. Net zoals vorig jaar. Dat is ook een van onze vaste gasten daar met, met de camping. Met de typisch. Goedendag. Hallo. Hallo. Waarom kiest u ervoor om juist met kerst en misschien wel ook, ook oud en nieuw op de camping te gaan staan? Nou, wij vinden het heel gezellig. Want er zijn ook allemaal kennissen van ons. Hebben we hebben mee afgesproken. En dan uh, komen we hier bij elkaar. Dus hier op het veldje al die uh, caravaners die hier staan, Ze zijn allemaal kennissen van ons. Ja. En met oud en nieuw is het ook heel gezellig, we gaan lekker in die kampvuurkaal uh, zitten. Hè? Die overdekte, stukje ja. lekker droog. En geen uh, vuurwerk en uh, nee. dat soort dingen? Nee, we doen geen vuurwerk. Nee. Heeft u er niks mee? Nee, wel een lekker een glaasje wijn drinken. <laughs> en met lekkers eten en zo. Ja. Het is hier lekker rustig, ja maar oh, hartstikke goed. Laten we nog even verder gaan over ons, uh, met onze ronde. Ja, we gaan even naar het nieuwe toiletgebouw van ons... dat voorzien is van uh, een computergestuurde houtkachel. We gaan eerst even het sanitaire gedeelte even bekijken... en daarna gaan we even naar het hart van dit gebouw. En er is hier een gemiddelde temperatuur dat die 15 graden is... terwijl de deuren regelmatig open en dicht gaan. gaan we hier, hier hebben we dus een inv invalide toilet... Het is wel heel luxe winterkamperen. Dat is zeker luxe. Dat is zeker luxe. We zijn alle, alle gemakken voorzien. Het is een toilet met een dubbele douche. Gezellig, een dubbele douche. Ja, hier kan je samen douchen. 18 graden op een wintercamping. Is dat niet veel te luxe? We, hebben, we willen graag de mensen graag te gast houden. En zorgen dat ze ook in de zomerdag hier graag weer terugkomen. Maar deze mensen, dezelfde mensen, die beleven ook de winter natuurlijk. Je hebt enkele gasten hier, die staan zomer en winter. Dus komen ze bij ons, zijn ze bij ons de ja. gast. Twee grote indianententen, drie zelfs. Er staat nog een tentje achter. Goedemiddag. Uh, waarom gaat u in godsnaam in december kamperen? Ja, je moet ervan houden. Als je er niet van houdt, dan, dan moet je er ook nooit aan beginnen. Het is niet uit te leggen aan mensen die uh, daar niks mee hebben. Was u ook gekomen als u hier een meter sneeuw had gelegen? Absoluut. Ja. Dan, dan helemaal. Ja, we hadden natuurlijk gehoopt op, uh, op vorst en, uh, en sneeuw. Ja, daar hoopt u echt op? Daar hopen we echt op, ja. Ik heb uh, vroeger uh, ook uh, in expeditietentjes uh, gewinterkampeerd in de Ardennen. En daar was het dan uh, tussen de min 10 en de min 15 graden. En uh, ja, dat is dan uh, aan de buitenstaande niet uit te leggen wat daar leuk aan is. Hè. Dat, uh, dat ga ik dus ook niet doen. Maar uh, ja... De, de mensen, het zit gewoon in je bloed. Op expeditie op de Veluwe. En uh, dit, is, uh, ja, uh, dit is pas echt een uitdaging. Kijk, uh, met vorst uh, kan iedereen wel kamperen. Uh, om het hier uh, nu in deze uh, natte tijden droog te houden... Dat, uh, dan moet je toch wel van goede huizen komen. Ik we net zien, gaat het weer regenen? Ja, we gaan zo naar binnen. Hè? <laughs> <laughs> dus, uh, en de kachel weer uh, lekker opstoken. En oud en nieuw, gaat u dat nog vieren? Oud en nieuw uh, vieren we weer op de camping, ja. Op, uh, en hoe gaat het dan? Nou, uh, lekker eten uh, met een uh, stookpot. En, uh, maar geen vuurwerk? Uh, geen vuurwerk, nee. nee geen vuurwerk. Matthijs Holtrop op, op uh, een van de wintercampings van Staatsbosbeheer... in de buurt dus bij Ermelo. Frankrijk dan. Frankrijk werd begin dit jaar opgeschrikt... door een serie gewelddadige schietpartijen in en om Toulouse. Mira. Mohammed Mira die schoot zeven mensen dood, onder wie kinderen van een Joodse school. Hij verschanste zich uiteindelijk in zijn flat... totdat de politie na een beleg van meer dan 30 uur binnenviel en hem doodschoot. Correspondent Ron Linker ging terug naar de wijk waar Mira aan, het einde, aan zijn einde kwam. Daar, wijst hij. Waar het balkon is met die, hij durft het woord niet te zeggen, maar kogelgaten, daar woonde Mohammed Mira. Het is opvallend hoe dichtbij je er kunt komen. Ik heb mijn auto onder dat balkon kunnen parkeren. Iemand heeft nog wel rieten schotten tegen de ramen gezet, zodat niemand naar binnen kan kijken. Wat is dit voor een wijk? U vertelde net dat u er al twintig jaar woont. Oui, oui, oui, oui. Bon, pour moi, c'est quartier ja, très tranquille, très calme, quoi. Donc y a pas jamais de quoi. Donc voilà, quoi. Y a ja. pas ja, de ja. y een surprise enorme, quoi. Het was, zegt meneer, een grote verrassing voor iedereen in de buurt. Toen bleek dat Mira hier woonde. Dit was zo'n rustig wijkje. Hier gebeurde nooit wat. Dat veranderde in maart, toen de politie na een beleg van 32 uur dit appartement binnenviel en een schoten klonken. Verslaggevers die op een afstand stonden hoorden het vuurgevecht. Mohamed Merah tente de s'enfuir, il est retrouvé mort une balle dans la tête Merah hield zich verscholen in zijn badkamer en toen de politie binnendrong, kwam hij schietend naar buiten. Hij sprong over het balkon en werd doodgeschoten. Een man schuin tegenover de flat doet wat klusjes rond het huis. Hij was hier toen die schietpartij begon, maar veel heeft hij niet gezien. pas de enfermé dans la maison. La police nous de pas les volets, de pas sortir, on presque deux jours, De politie had tegen omwonenden gezegd dat ze niet naar buiten moesten gaan, dat ze de luiken dicht moesten doen. Dat hebben ze gedaan. Bijna twee dagen zijn ze binnengebleven. Buurtbewoners praten er liever niet meer over. Af en toe vraagt iemand nog eens belangstellend naar de flat van Mira, soms journalisten. En één keer hebben ze gezien dat er een bos bloemen onder het balkon was gelegd. Ja, ik heb dat gezien. Wat denk je ça? Voor rien. Het was in de eerste par per esprit de défi, imagine. Die bloemen waren bedoeld als provocatie, denkt meneer. Het gebeurde trouwens vooral in het begin. En toch, misschien is het toeval, maar ineens komt er een jongen op een scooter aangereden wil weten waar meneer Mira woonde. Hij noemt hem voortdurend meneer. Hij vertelt dat Mira het heeft gedaan vanwege de Palestijnse kwestie. Maar dat kan toch geen rechtvaardiging zijn om willekeurig mensen, zelfs kinderen, dood te schieten? Ik weet het niet, er is een kant ja en een côté nee. Ik ben tussen ja en nee, ik beloof het. Want om kinderen te doden die zijn en die niets te maken hebben met de die ze in de school hebben, dat gebeurt niet. Schoolkinderen doodschieten, dat keurt deze jongen af. Maar het blijft voor hem toch een enerzijds-anderzijds verhaal. Mira had voor hem niet helemaal ongelijk. Hij werpt nog één blik naar het balkon en dan is het gesprek voorbij. Net zo plotseling als het begon. monsieur, een goede fin de journée. Ik heb een D'accord. En weg is hij, vertrokken naar een afspraak. De buurt blijft achter. Een buurt waarin de waarde van de huizen rondom de flat van Mira gedaald is. Dat baart de klusser geen zorgen. C'est pas peine d'importance. Moi, je, j'ai un crédit comme beaucoup de gens sur 20 ans et ça changera pas grand chose, Meneer betaalt gewoon keurig zijn hypotheek af en dan heeft hij er niets meer mee te maken. Want hij woont hier al zo lang. Verhuizen? Daar moet hij niet aan denken. Non, ça 17 ans que j'habite ici. Non, je veux pas déménager reportage was dat vanuit Toulouse, vanuit onze correspondent Ron Linker. Koppen mag afsteken, of kopen, koppen, sorry, kopen mag, afsteken nog niet. Vuurwerkverkoop begint. Maar verslag even Matthijs van der Wiel is vanochtend in Kampen. Het is kwart voor zeven en ik kan u melden dat er geen enkele file staat. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Should mm -hmm. they? dennen en Femi Kuti make you crazy. 21-jarige Nederlandse student Fieber reisde reisde vorige maand naar Syrië... om daar dekens uit te delen aan arme mensen. Ze moeten, los van het geweld, ook nog eens een keer de koude winter doorzien te komen. Dekens kocht Fieber van zijn spaargeld en vandaag reist hij opnieuw af naar Syrië. En dit keer gaat hij nog meer uitdelen, maar hij is nu aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom gaat u dit doen? Ja, goede vraag... Um... Het belangrijkste is denk ik dat ik uh, aan het reizen was, ja, afgelopen maanden in de zomervakantie ongeveer. Dat ik in de buurt kwam van Syrië en Turkije. En daar heb ik echt eerste hands eh, van, van vluchtelingen die op een grens over zijn gestoken naar Turkije toe. Van die mensen uh, de verhalen heb gehoord over hoe het eraan toe ging in Syrië. Uh, wat er gebeurd is met hun familie, uh, foto's gezien, wat er gebeurd is met hun huis. Al zo'n soort verhalen. Wat doet um, u eigenlijk. Sorry? Het pact, u U werd gegrepen door de verhalen die de mensen vertelden. Ja, zonder twijfel. En, en, en, en gegrepen worden is dan nog één ding. Um, maar wat er nog bij kwam was dat ik op een gegeven moment ook nieuws begon op te zoeken... terwijl het, het nieuws over Syrië normaal gesproken jou wel vind. Ja. En ik, ik, ik las iets over een soort vluchtelingenkamp net over de grens in Syrië. En het artikel zei kort iets dat er niet genoeg tekens zouden zijn voor de aankomende winter... Uh, en en dat, heeft het, dat heeft mij aan het denken gezet. Ja, als, als je dan zo'n plek hebt net over de grens... die eigenlijk vrij makkelijk bereikbaar is... en eigenlijk ook vrij veilig is. Um, en, en als er dan zo'n simpel iets niet is... Hè, om wat voor reden dan ook... waar een hele hoop over te zeggen is... maar ja, yes. misschien... Misschien dat, dat ik hem maar zelf maar brengen, hè? Ja, nou ja, je kan er ook ervoor kiezen om uh, het geld te doneren aan bijvoorbeeld het Rode Kruis. En uh, het Rode Kruis er te vragen om, om dat af te handelen als gespecialiseerde organisatie, zal ik maar zeggen. Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk ook een optie. Um, nou, nou moet ik eerlijk zeggen dat ik wel vlag heb gezien van het Rode Kruis, of de rode halve maan al daar. Um, concrete werkers of, of concrete projecten heb ik daar niet bezig gezien. U wil dat gewoon ook zelf doen? Nou ja, het is niet zozeer hetgeen dat je het zelf wil doen. Hè. Kijk, um, het, het gaat je er niet om, om dat je met eigen ogen ziet dat die mensen je dankjewel willen zeggen of zo. Zo niet. Wat je wel om gaat is dat je zeker wilt weten of die hulp ook echt op de op juiste plek aankomt. Ja, en en of, die, of die hulp überhaupt wel aankomt. En dat weet je zeker als je het zelf doet, uh, inderdaad. Ja. Uh, toen, u heeft die dekens uh, uh, gebracht. Nou goed, dat, dat is een eenmalige actie. Maar u, u gaat opnieuw terug. Wat beweegt u om nog een keertje te gaan? Nou, de, uh, een beetje hetzelfde motief als dat mij de eerste keer bewogen had. Hè? Je, je, je ziet het van heel dichtbij, of je hoort het van heel dichtbij. Maar goed, nu, nu ik dan ondertussen uh, de technisch vier keer in Syrië ben geweest. één keer in de week in een Aleppo, waar we ook je zijn uitdelen. Um, ja, dat is natuurlijk nog weer een stapje dichterbij waarop je het allemaal ziet. Um, maar ook, ook een stapje de, gevaarlijker. Ja, het is, het is nooit natuurlijk zonder gevaar. Aleppo is wel een gevaarlijke plek. Tenminste, daar zien wij heel veel in het nieuws beelden van. Van oh. in ieder geval het Syrische leger dat dan aanvalt. En wij zien veel verwoestingen waarvan wij aannemen dat het door het Syrische leger is veroorzaakt. Ja, ja die, die, die hele discussie Syrische leger, vrije leger... Nee, het, die, het, het, moet, het gaat mij um, meer om het gevaar wat, wat ja, individu, in dit geval u loopt. Ja, ik nogmaals, het zal nooit helemaal zonder gevaar zijn. Tegelijkertijd denk ik dat wij in Nederland, en ik ook van tevoren, misschien een iets vertekend beeld hebben van hoe de situatie in Syrië er eigenlijk is. In ieder geval, ik voor mezelf praten. Het beeld wat ik zelf had van tevoren over Syrië, was dat het complete land continu een soort grote vuurgaard zou zijn, met gevaar om elke straathoek. Um, he, he, he, he, he. Helemaal veilig is het natuurlijk niet. Maar ik, ik denk ook wel gezien heb, dat, dat zelfs in een land als Syrië. En dat zelfs in een plek ja. als Aleppo. Dat je daar ook in zekere mate. He, je, je kunt het ook zo je onveilig maken als je zelf wil. Je ja, kunt nee, ook naar een u, u, u, u vertrouwt er. En u gaat trouwens meer uitdelen vandaag. Uh, of de komende dagen als u er naartoe gaat. Dan alleen dekens. Nou ja, na die eerste keer zag ik dus ruimte voor, uh, voor, voor, voor meer hulp. En ook noodzaak voor meer hulp. Maar nou, recentelijk is er natuurlijk ook nog andere noodzaak bijgekomen. Voedsel is er eentje van. Um, ja, de reden dat ik dus terug was gekomen naar Nederland was dus ook een stukje fundraising eigenlijk. Die eerste honderd weken zag ik dan wel zelf van goed, ja. maar veel meer, dat, dat ging ook gewoon niet. En die heeft nu gewoon geld opgehaald en gaat veel meer uitdelen. Dat is eigenlijk het verhaal. Uh, ja, ja, zo simpel is het. <laughs> zo simpel is het. Nou, uh, pas op. Uh, kijk uit. En uh, we bellen u als u uh, daar bent, denk ik. Prima, goeiedag. Goeiedag, wie beab was dat? <coughs> Wij gaan om zeven minuten voor zeven. Dat noemen ze bij andere zenders een dubbele tijdmelding. Naar uh, Matthijs van der Wiel. Die is in Kampen bij Harry's vuurwerkhal. Uh, want, oh, Harry's vuurwerkhal, maar niet alleen die van Harry. Heel veel vuurwerkhalen gaan over zeven minuten open, Matthijs. Ja, precies, dan mag het uh, beginnen: hè, de verkoop van het vuurwerk. En dan kun je je afvragen waarom zou je dan zo vroeg al in de rij gaan staan met... Uh, hoeveel zijn het er hier? 10, 15? Nou, ze komen nu echt aan. Uh, nu zijn het er steeds meer mensen die in de rij gaan staan om als eerste naar binnen te gaan. Want uh, je mag het toch pas afknallen op Oudejaarsdag, toch? Ja, dat is wel zo, ja. ja, ja kijk, uh, je hebt het dan in huis. Kijk, we zijn altijd een beetje bang dat hij het dan niet op kunt halen. Maar ja. Ja, zeker weten, hè? Ja, Stel is... je voor. Stel je voor dat hij het niet op kunt halen. Het op is. Dat ja. kan toch niet? Veel vaders met zonen, inderdaad, hier. Um... Wie was eerst eigenlijk hier in vroep? Oh, ze wijzen allemaal naar hem. Ja. Hoe laat? Ja, om uh, kwart over vijf. Kwart over vijf? Ja. ja mooi. U <laughs> wilde echt heel erg zeker zijn. Ja, ik moet nog veel doen vandaag, dus dan ah. kan ik er uh, mooi vroeg uit. Uh, nou, gelijk maar uh, de dag goed beginnen, toch? Dat is echt een goed begin. Ja, toch? 362 dagen opgewacht op dit moment? Nee, 61, 361 dagen. <laughs> ja, ja, precies. Nee, hij ja, weet ja. het ook nog precies. Mannen dus die hier gaan staan wachten... zodat ze zo ze dadelijk hun bestelling kunnen ophalen. U heeft ook besteld. Geen verrassingen? Nee, helemaal geen verrassingen. Maandenlang zitten... Studeren op die catalogus samen met uw zoon? Ja, hij, hij was er al vroeg uit. Ja, hevige discussies, wat wordt het precies? Ja, zoiets. Wat wordt het? Aftershocks, hè, geloof ik. Hè? Ja. Ja? Ja? ja, ik vraag het maar aan uw zoon. Ja. Mocht jij het uiteindelijk bepalen? Ja. Met welk budget? Oh, dan kijkt hij weer naar zijn vader. Ja, we hebben voor 140 euro. 140 euro, wat nou crisis? Een beetje. Ja? beetje. Is dat ook het idee? Nee. Nee, nee ik vind het, de traditie houden, dat vind ik hartstikke leuk. Ja, in het licht van de discussies. Ja, helemaal mooi. Ja, ja schitterend. <laughs> ik vind het echt, uh, vuurwerk moet gewoon blijven. Ja, nou, er is nog één reden dat ze nu al aan de reis staan. Zo vroeg, uh, nog voordat de deur open gaat. Terwijl de reis steeds langer wordt hier op dit uh, industrieterrein. De vier eerste die krijgen? Ik geloof uh, gratis potten. Ja, van hoeveel? Wie... Dat, weet, dat weet hij weet ik. Oh. Ja, wat, wat krijgt u? 50 euro of zo. 50 euro? Ja, zo okay. Wie is nummer vijf? Ah, Ach. We hebben net pech. Hoe laat komt u, u, u kom je hier? Nou, tien voor alles. Sir. En toch blijft u staan? Ja, we blijven staan. Natuurlijk ja. onze bestelling ophalen. Voor hoeveel? 98 uh, euro. Oh. Nee. Voor, voor het hele gezin, dus dat valt mee. <laughs> Alle kinderen erbij. Dus, uh, nou. Ze zijn druk bezig binnen alles klaar te zetten. Er staan dranghekken zelfs om uh, die menigte mannen die niet kunnen wachten... straks in goede banen te leiden naar een enorme uh, gele balie... waar ze dan straks met een nummertje die bestelling kunnen ophalen. Nog een paar minuten wachten en dan gaat de deur hier open... en op heel veel andere plekken voor heel veel mannen in Nederland. Een belangrijk moment zo aan het einde van het jaar. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten, in Bas Schemmink. Thuiszorgers verdrongen door bijstand. Daarmee opent de Volkskrant thuiszorgmedewerkers in Rotterdam... die komend jaar ontslagen worden, worden omgeruild voor mensen uit de bijstand. Die worden door de gemeente verplicht om vrijwilligerswerk te doen... Ze kunnen dan bijvoorbeeld boodschappen en het strijkwerk doen voor hulpbehoevenden. FNV spreekt van reinste verdringing. De gemeente laat zoveel mogelijk betaalde taken verruilen... met de gratis inzet van bijstandsgerechtigden. om gaten in de begroting te dichten, zegt een vakbondsbestuurder in de krant. Afgelopen anderhalf jaar zijn er in Rotterdam... 1200 mensen met een uitkering verplicht weer gaan werken. De golf ontslagen bij de banken neemt dramatische vorm aan... dat schrijft het Financieel Dagblad. De financiële sector zet flink het mes in het personeelsbestand. ABN AMRO, ING, Rabobank en S... SNS Reaal kondigde afgelopen jaar al 5000 banen in Nederland te schrappen, schrijft de krant. Het einde is nog niet in zicht. Tussen de val van Lehman Brothers in 2008 en vorig jaar waren bij de banken in Nederland al 17.000 banen verdwenen. Een woordvoerder van de vakbond De Unie zegt in het FD dat hij in 2013 en 2014 nieuwe aankondigingen verwacht. Want de financiële sector moet de kosten verder terugdringen. Een deskundige zegt in de krant dat er nog zeker 20% van de kosten af moet. Huwelijken worden steeds zakelijker aangesloten, dat schrijft het Nederlands Dagblad. Het aantal paren dat trouwt onder koude huwelijkse voorwaarden... is de afgelopen jaren fors toegenomen, tot een derde van alle huwelijken. In 2003 was nog maar bij 6% van de huwelijken sprake van een koude uitsluiting. Wat betekent dat bij een echtscheiding er niets wordt gedeeld. Ah, okay. Volgens de onderzoekers passen de cijfers bij het huidige tijdsbeeld... waarin vaker beide partners een baan hebben, economisch zelfstandig zijn... en samen voor de kinderen zorgen. Melkbussen vliegen de deuren uit Kop de Telegraaf. Er is een levendige handel op gang gekomen van afgedakte melkbussen. die een tweede leven krijgen als lanceerbuis voor het schieten. Voor de bussen wordt al snel enkele tientjes neergelegd. De prijzen variëren van 20 tot zelfs 100 euro. Een vader en zoon uit Drenthe hebben samen het grootste verkooppunt uit het land. Ze hebben zo'n duizend exemplaren op voorraad. Volgens de eigenaren wordt het kabitschieten, sommigen zeggen het trouwens ook kabitschieten, alsmaar populairder. Mogelijk vanwege een hang naar het verleden, maar ook omdat het normale vuurwerk steeds duurder wordt. En daar komt bij dat de regelgeving rond consumentenvuurwerk ook strenger wordt. Kabit staat nog steeds onverminderd garant voor spectaculaire knallen. Nou, goed nieuws uit het AD, want de kwaliteit van de oliebollen is vooruitgegaan. Het blijkt uit de Nationale Oliebollentest. En je kan dus kiezen en lezen in dat AD waar je eigen kraam staat. En die van mij in de buurt, die staat niet zo heel goed, helaas. Oké. Okay, ja. toch maar naar de buurman, die bak ze zelf. Of naar Maassen, want daar is een tien uitgedeeld. Dat hoorden we gisteren al uh, van de mannen en vrouwen van het Algemeen Dagblad. Na zeven uur, vuurwerk, het mag. U heeft vast goede voornemens voor het nieuwe jaar. Voor uw bedrijf of voor uzelf. Waarom wachten tot het nieuwe jaar als u in het oude jaar nog extra winst kunt pakken? Bij Macro. Nu sale met kortingen tot wel 50%. Macro, partner voor ondernemend Nederland. Bekijk de wereld met andere ogen. De mooiste documentaires vind je op HollandDoc24. Over geschiedenis, wetenschap en alles wat ons bezighoudt. Meer weten? Ga naar hollanddoc24.nl Dit is Radio 1.